Het weer, wolkenvelden en plaatselijk mist. Ook morgenochtend nog nevel en mist, maar geleidelijk aanbreekt de zon door. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Haven en Almere Stad West. Daar staat twee kilometer file door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, daar zijn we. Goedenavond. Feyenoord behaalde een belangrijke overwinning in Venlo vanavond. Vanavond, vandaag eigenlijk beter gezegd. Maar er was geen blijdschap bij trainer Ronald Koeman. Hij sprak harde woorden over de slappe start van zijn ploeg. Daar schaamde ik me voor eigenlijk als trainer van deze groep. Want dat had ik op deze wijze nog niet eerder meegemaakt. En dan schaam ik me ook voor mezelf. Want als coach ben je verantwoordelijk. Jeroen Elshoff zit hier in de studio en praat ons zometeen bij over de eredivisie. En de klap dreunt nog na. De rabobank wielerploeg bestaat komend seizoen. Niet meer. Het wordt een zogenaamd white label team. Directeur Harold Knebel probeert de ploegen bij elkaar te houden. Niemand zegt nog heel hard ja, maar de eerste indicaties zijn heel positief... dat we, dat we bij elkaar kunnen blijven. Dat vergroot de kans dat wij een gezonde doorstart kunnen maken. Hoe hij dat doet, eh, hoe die dat denkt te gaan doen, dat legt Knebel later uit. Dat was de dag van de marathon van Amsterdam. Alle Nederlandse ogen waren gericht op Michel Butter. Die probeerde als derde Nederlander in de geschiedenis... onder de twee uur en tien minuten te lopen. Ik versnelde en ik hoorde kilometers van onder de drie minuten... En toen dacht ik, ja, dit, dit, dit voelt gewoon zo super. Later een reportage. En we bellen met twee jonge talenten over hun dag. Autocoureur Robin Vreins en veldrijder Lars van der Haar. En dat allemaal. En nog veel meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Ja, laten we het eens even over het voetbalweekende gaan hebben. Want dat leverde genoeg stof op tot napraten. We gaan dat doen met Jeroen Elshoff. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, wat vandaag betreft was VVV Feyenoord misschien wel het opvallendste. Uh, 2-0 achter, 3-2 winnen. Een, uh, een penalty waarvan je kan afvragen of het eigenlijk wel een penalty was. Wat is jou bijgebleven van die wedstrijd? Nou ja, eigenlijk het, uh, het, hetgeen wat het, het hele weekend een beetje bijblijft... bij al die wedstrijden, dat het uh, weer een spektakel is. Het is uh, uh, Behalve dat het natuurlijk opvallend is dat de nummer laatst... die nog niet gewonnen heeft, 2-0 voorkomt tegen Feyenoord... wel heel erg vermakelijk om naar te kijken... En, uh, het gaat toch ook om plezier. Dus wat mij bijblijft is dat het weer zo'n wedstrijd is... waar geen pijl op te trekken valt. Amusement. Amusement, ja. Dat, ja. Mag, dat mag toch ook wel ja. gezegd worden. Ik ja. hoorde Van Basten vandaag zeggen... dat het misschien over de grens met de, met de Nederlandse clubs... niet altijd goed gaat in Europa. Maar dat we in de eigen competitie, hoe knolig het er soms ook uitziet toch wel heel erg leuk uh, is om, ja. om naar te kijken. Ja. En het publiek dus ook amuseren. En als we naar uh, bijvoorbeeld Italië kijken... we hoeven niet gelijk over de grens te gaan... maar als je naar Italië kijkt, dan zijn de tribunes nog wel eens leeg... terwijl hier de tribunes toch redelijk gevuld blijven. Kijk, natuurlijk uh, is het vervelend als je fan van VVV bent... En, uh, en je staat onderaan en je hebt nog niks gewonnen... maar als je daar een kaartje koopt voor zo'n wedstrijd... en je gaat er naartoe, dan, dan, dan maar liever zo verliezen... dan dat je met 0-4 uh, ja. Ja. onderuit gaat, denk ja. ik. Goed, laten we het even over die wedstrijd van Feyenoord specifiek gaan hebben. Keerpunt was misschien wel de strafschop voor Feyenoord, vlak voor rust. Lex Immers bracht zijn ploeg terug naar 2-1. Maar was het wel een penalty? Ja, vanuit mijn positie was het ook uh, zwaar gestraft. Ik weet het niet. Uh, kan het, uh, ik heb het niet teruggezien. Maar... Nou, hoor je dat te zeggen, ik zou er graag nog een herhaling van zien. Nou, maar ik heb de indruk dat nou, Immers Bas, wel heel makkelijk ja, aan de grond gaat. Ja, kunnen wij wel bearem Bas dit. Ja, dat gevoel hadden we wel. Pellen die. Uh, ja, er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Ja, niks. Langlevende herhaling. Immers die ziet die bal van komen, voelt een verdediger in zijn rug. En die zegt, ik ga maar liggen en versiert de strafschop. Want hier was eigenlijk niets aan de hand. Ik heb in de rust even met, uh, met de scheidsrechter gesproken. en uh, Ik zag een schouderduw en een makkelijke zwalbe. Nou, toen ik beoordeelde in het veld dat er een duw plaatsvond binnen de 16. Uh, Onreglementeer en dat vond ik een strafschop. Nu heb ik de beelden teruggezien en dan denk ik dat het een te gemakkelijk geven strafschop. Het is meer een voetbalduel, vind ik, waar wel eens een duwtje wordt uitgedeeld. Um, te gemakkelijk. Ja. Te gemakkelijk? Is dat ook een verkeerde beslissing of niet? Ik zou hem de volgende keer niet weergeven, nee. Helaas, of helaas. Hij heeft die beslissing genomen, maar ik heb gelijk gehad. Ja, iedereen was het erover eens. <lacht> Geen strafschop. Bijna iedereen dus. Uh, Ton Lokhoff heeft gelijk gekregen van uh, schijnzegger Björn Kuipers. Maar daar koop je natuurlijk helemaal niks voor. Nee, het is mooi hoe Kuipers nog zegt van... ik zou hem niet nog een keer geven op de vraag van... was het een verkeerde beslissing? Hè? Dus hij krijgt het eigenlijk niet eens uit zijn mond om te zeggen... ik heb het gewoon uh, ja. helemaal verkeerd gedaan... Ja, terwijl ja. je dat natuurlijk wel be ja. bedoelt. Ja. Nee, Lokhoff heeft er helemaal niets aan... maar het is natuurlijk wel uh, echt een, een vervelend moment... Om, uh, ja, om tegen een treffer aan te lopen op zo'n manier. Want uh, vla vlak voor rust een doelpunt maken in, in zo'n wedstrijd... is echt cruciaal voor Feyenoord. Want als VVV daar met 2-0 de rust in gaat... Ja, het is het bekende psychologische moment... dan zit je toch heel, heel rustig... Oh. kan je gaan bedenken hoe je Feyenoord... in het eerste kwartier uit het ritme haalt. Nu klapt Feyenoord er in de eerste fase na rust ook op. En staan ze eigenlijk binnen een mum van tijd... want twee minuten na rust is het 2-2... en 25 minuten voor tijd is het 3-2. Ja, oh. dat, dat wordt toch ingezet... Door, door die foute beslissing van Kuipers... waar je best... Uh, heel kritisch naar mag kijken, hoor, want uh, kijk, scheidsrechters maken uh, fouten... nemen verkeerde beslissingen, dat zal altijd gebeuren. Maar Kuipers is wel onze beste man, internationaal gezien. Champions League scheidsrechter uh, uh, gaat nu als scheidsrechter... tenminste, dat hoopt hij misschien wel naar een wereldkampioenschap voetbal... mag je best iets meer uh, hem onder het vergrootglas leggen... En, en dan zeggen van, nou, dit is niet goed. Dit is niet goed dat hij die bal uh, op de stip legt. Ja. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Als VVV het kort daarvoor gewoon uh, afmaakt en uh, de 3-0 uh, Ja, uh, dat binnetikt. is altijd het verhaal van als en mits en maar. Ja. Natuurlijk, heb je, natuurlijk heb je gelijk en uh, dat hoort ook bij het spel. Maar het is, het is wel, je, als je een cruciaal moment in die wedstrijd moet, moet aangeven. waar het blijkt dat Feyenoord uh, nieuwe energie vindt en nieuwe hoop vindt. dan is het toch echt dat moment. Ja, waar moet uh, uh, Koeman nu de focus op leggen? Moet hij nou de focus leggen op die slechte eerste 20 minuten? Of op het feit dat ze toch hebben weten te kantelen en gewoon drie punten mee naar huis nemen? Nou, het is natuurlijk heel knap dat Feyenoord een, een verschil van twee goed maakt. Maar ik, ik, ik zou het wel normaal durven noemen dat Feyenoord uh, wint in de koel. Historisch gezien niet, want het was 21 jaar geleden dat Feyenoord daarvoor de laatste keer gewonnen had. Maar uh, ja, het is de nummer laatste en de staat van dienst van Feyenoord... die toch wat, wat groter wordt, ook nu ze steeds meer internationals krijgen... Uh, geeft toch aan dat je mag zeggen, daar moet Feyenoord gewoon, gewoon winnen. Dus ik zou als ik trainer was, en dat doet hij ook na afloop... Uh, Moet vooral richten op de, op de eerste fase van de wedstrijd... waarin ze slap beginnen, waarin ze makkelijk doelpunten weggeven. Wat ook opvallend is, want Matthijsen is terug... na een lange tijd van, uh, van, van blessureleed en, en, uh, en ander gedoe... die, die uh, toch nog international is. Jan Maat is international, Martens Indië is Indian international... staan drie van de vier verdedigers zijn international bij Oranje. Dan wel bankzitter, dan wel basisspeler. Ja, dan mag je best zeggen, dan hoor je niet uh, bij VVV binnen 20 minuten met 2-0 achter te staan. Nee, want als je, zeker ook, dat zei Koeman ook, als je volgende week tegen Ajax zo begint, sta je misschien ook in noodtime met 2-0 achter en dan moet je het maar zien. of je Ja, dat had ik er net uh, in de voorbereiding ook opgeschreven, maar toen bedacht ik me wel dat Ajax natuurlijk nou net ook een ploeg is. dit <laughs> ken Een, een 2-0, uh, of een, een verschil van twee uit handen gaf. ja, ja, dus, ja. ja, ja dat, is, dat, dat is ook zo. Uh, en de, de wissels die Koeman vervolgens doorvoert, want hij, hij moest wel doen, dat was duidelijk. Ja. Uh, Fernandez bijvoorbeeld, haalt hij na een half uurtje een, een, een naar de kant. Is dit een eenmalige ingreep of denk je dat dit wel langer gevolgen... Uh... Nou ja, kijk, Fernandes is normaal okay. gesproken volgens mij geen, uh, geen basisspeler. Die stond nu ook in de basis omdat er uh, uh, blessuregevallen waren. Um, ja, kijk, het is topsport. Dus op het moment dat Koeman ziet dat, uh, dat hij niet functioneert... of dat het hem niet bevalt, dan is hij, uh, staat hij in zijn recht om zo iemand naar de kant te halen. Volgens hmm. mij is Fernandes sowieso niet aan een geweldig seizoen bezig. Uh, Goosens is, is uh, terug van een uh, lange... Periode van blessure leed. Dus die jongen die is niet voor niks gehaald. Moet je ook een kans geven. Dus ja. Ach, ik, ik, je, We zullen het zien. Oh, kijk, ja, ja. op het moment dat Fernandez nodig is. doordat er weer andere schorsingen of blessures zijn. zal Koeman gewoon weer een beroep op hem doen. Want ja. uh, de, de, de, hij heeft ook geen selectie van 35 man. Dus. Ja. Ja, duidelijk. Goed, euh, nou ja, goed. VVV Feyenoord was een van de wedstrijden waar. He, een, van, een van die wedstrijden waar een opmerkelijk scoreverloop bij te zien was. In drie wedstrijden werd de tweeën een 2-0 voorsprong weggegeven. Dat gebeurde dus vanmiddag in de koel. Zaterdag wist Ajax een 2-0 voorsprong niet vast te houden. En boog PSV een 2-0 achterstand om in een 3-2 overwinning. Het is 2-0 voor Willem II. 23 minuten gespeeld. En een juweel van een treffer van Nick Vossenbelt. Schrok je een ja, eigenlijk wel. Je, daar ga je niet van uit. En dan kijk die 1-0. Je kan een keer een goal tegenkrijgen, maar dat ze daarna gelijk de 2-0 maken. Ja, dan dan zakt de moed toch uh, eigenlijk in je schoenen. Je pept het team wel op. Maar ik denk jezelf ook van, ja, dat wordt wel lastig. Nou, dan is het nog 60 minuten. En dan weet je dat het uh, gaat stormen. Dat is, uh, dat is logisch. En uh, nou, dan rust, uh, hoop je en denk je absoluut aan het stop. Kan fantas wel gebruiken. Vanaf het moment dat, ze dat we 2-1 maken, zie dus je ziet het geloof bij die spelers terugkomen. Ja, dan kan je ook nog met 4-2-5 te winnen. Dus ik moet wel de groepen complimenten geven dat ze wel door zijn blijven gaan. Ook Nu is er weer ruimte om eruit te komen. Daar is Sjeun alweer 2-0. En dan <laughs> gaat het wel ineens heel erg hard. Ja, dan mag je het even goed niet uithandelen. Dan sta je met één doelpunt voor. Dan moet je gewoon professioneel over de streep trekken, noemen ze dat. En dat uh, hebben we verzuimd. Oi, oi, oi, oi, Wat geeft!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 Twee minuten na de openingstreffer van Turek en komt op naam van nota de rechtsbek. Ik heb me wel verschrikkelijk uh, geërgerd aan, uh, aan de eerste twintig minuten met name. En daarna kom je ook uh, terecht op achterstand en... Uh... Ja, dat, eh, daar schaamde ik me voor eigenlijk eh, als trainer van deze groep. Want dat had ik op deze wijze nog niet eerder meegemaakt. En dan schaam ik me ook voor mezelf, want eh, als coach ben je verantwoordelijk. Een prachtig doelpunt zet eh, Feyenoord op 3-2 voor. Omdat dat doelpunt van Pelle is op aangeven van Verhoek. En zo is Feyenoord helemaal boven Jan. Want stond het met 2-0 achter, maar staat het inmiddels gewoon met 3-2 voor. Ja, zeker als je dat met 2-0 voor staat, dan moet je best wel eens eventjes... Eh... Ja, op slot gooien, even wat rust inbrengen. En, en, en ja, dat moet beter. En dan, daarom zie je ook dat de tweede helft... Ja, dat er wel op een gegeven moment... Uh, en ook door het scoreoverloop... heeft dat te maken dat er wel wat, uh, ja, wat, krachten, wat krachten wegvloeien. Ja, dat waren de drie wedstrijden waar ik het net over had. VVV, Feyenoord hebben we al besproken. Ajax en PSV nog even. Want PSV wint maar net van Willem II. Terwijl PSV normaal gesproken thuis versterken ze Jeroen. Ja, laatste thuisnederlaag in maart... Van, van dit jaar tegen Twente. Daarna eigenlijk uh, altijd gemakkelijk gewonnen met dit seizoen helemaal. Indrukwekkende doelcijfers, amper doelpunten tegen ook. Dus het was een verrassing. Uh, niemand had dat denk ik zien aankomen. Ik denk dat iedereen van tevoren dacht van... nou, 6-7-0, dat zou uh, best kunnen. PSV in eigen huis. En dan uh, krijgt Willem eigenlijk twee, uh, twee kansen. Nou, Die eerste is dan nog een beetje gelukkig. Uh, die komt op het hoofd van... Uh, van Po terecht, maar die, die tweede van Vossenbel... was echt nog een mooie goal ook. Wel ja. zo hup, de kruising in. Ja, eh, een geval van onderschatting, denk je dan toch. Uh, en dat, dat zou niet mogen, zeker niet met een trainer als advocaat... die volgens mij juist hamert op dat soort, uh, ja, op dat soort zaken. Dat je niet ja. moet denken dat je gemakkelijk voorbij zo'n tegenstander komt. Maar ja, ze, ze halen hem uiteindelijk nog wel uh, eruit. Ja. Dat is toch belangrijk. Misten ze ook van Bommel misschien? Nou ja, kijk, als, je, als, als, als, mag helpen, die als jij 2-0 achterkomt tegen Willem II... en hij haalt uh, uh, Engelaar, dat was ook pijnlijk, er, er toch vrij snel af. En je hoorde ook uh, dat dat voor de rest van de groep... die speelde eigenlijk vrij pijnlijk was. Want Lens, die zei na afloop bij de collega's van Omroep Brabant dat hij uh, zelf als die trainer was geweest... Engelaar er niet van af had gehaald. Strootman zei dat hij vond dat ze het elftal Engelaar had laten vallen. Engelaar, die goed ligt in de, ligt in de groep positieve jongen is, ondanks het feit dat hij eigenlijk... nauwelijks nog aan spelen toekomt. Ja, dan kan je wel zeggen dat Van Bommel gemist wordt uh, op die plek. Want anders, anders krijg je dat probleem daar niet. En, en ja. toy wonen toch, toch kennelijk ook in, in creativiteit. Maar daar zal PSV moeten wennen. Want daar kunnen ze het komende half jaar geen, uh, geen beroep op doen. Ja. Maar wat wel belangrijk is, is dat er dan in ieder geval iemand opstaat. In dit geval Strootman... Uh, als, die toch als echte leider PSV op sleeptouw neemt met twee doelpunten. En uiteindelijk is het dan nog een invaller, maar TAFs die, die de winnende maakt. Ja. De, de advocaat zei het na afloop treffend, uh, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Deze, deze wedstrijd wordt uiteindelijk gewonnen. En hij is al lang niet van het, uh, van het goede voetbal en het moet mooi zijn. Nee, hij wil gewoon kampioen worden met PSV. En hmm. dan moet je dus ook op deze manier wedstrijden winnen. Drie punten dus uh, niet ja. meer over zeuren. Goed, Aijs, um, uh, laten we even wat het is. Want we moeten het nog even over uh, Vitesse hebben. Um, die, die blijven maar uh, bovenin uh, meedraaien. 3-0 overwinning op NAC Breda. Komt er nou nog een moment dat je denkt van... nou, dit is... Uh, de, nu hebben ze het even moeilijk. Of uh, dennen ze nu gewoon door? De, wat er nu aan zit te komen, dat is uh, een... Nou, je kan het geen cruciale fase noemen, want dat kan je tegenwoordig in de Eredivisie de laatste seizoenen nooit zeggen. Want als je denkt dat, iemand, uh, dat een ploeg uitgeschakeld is, dan kan er nog van alles gebeuren. Maar als je ziet wat het programma van Vitesse nu wordt, uh, dat is interessant. Ze krijgen AZ thuis. Nou, daarvan kan je nog zeggen, AZ is niet in goede doen, dus dat zou moeten kunnen. Maar daarna Ajax uit. Twente thuis, dan de Gelderse derby tegen NEC... waarvan je ook moet zeggen dat je nooit weet welke kant dat op gaat, omdat het een beladen wedstrijd is. En dan uh, ook nog tegen PSV. Dat zijn vijf wedstrijden waarin Vitesse simpelweg gewogen gaat worden. Ploeg doet het fantastisch. Reis is, uh, nou, je zou bijna kunnen zeggen, terug op zijn oude niveau. Want speelt geweldig, is uh, hoopgewicht kwijt... ziet er weer echt uit als de reis van, van PSV rond uh, ballen goed en keurig af. En Boni is in supervorm... Uh, dus echt interessant om te zien wat er met Vitesse gaat gebeuren de komende ja, weken. Ja, Oké. Okay. Uh, AZ, um, daar had je toch ook wel meer van verwacht. Uh, uh, Gertjan jan Verbeek maakt een beetje een geïrriteerde indruk uh, zo langs de hand. Is wel begrijpelijk volgens mij, want uh, zo lekker draait het ook niet. Die zullen ook gewogen worden de komende weken, denk ik? Nou, ze worden eigenlijk, uh, eigenlijk de, laatste, de laatste weken ook al gewogen. En gisteren was echt... Uh, uh, schrijnend om te zien eigenlijk. Het is te begrijpen... want ze misten Maher, Eltador en Martens... drie uh, waterdragers bij AZ. En dan zie je dat de spoeling toch wel zo dun is... dat er van AZ eigenlijk alleen nog maar een matig helft overblijft. Het is wel een beetje knokken wat ze nog probeerden in de tweede helft. Maar het was ronduit zwak. En uh, ja, we kennen Verbeek allemaal van buitenaf. En dat moet... Bij die man binnen, toch ook gaan borrelen. Dat hij dat die, dat die zich moet gaan afvragen welke stappen hij met dit elftal kan, kan gaan maken. Staan nu veel te laag, staan dertiende. Gaan wel weer wedstrijden winnen als Eltendoor en Maher terug zijn. Maar hij zal altijd te maken krijgen met schorsingen en met blessures. En, en dat kan dit AZ gewoon niet aan. Ja. En, en Verbeek is iemand die lange termijn denkt. Vooruit wil met een club. En op dit moment zit die vooruitgang er volgens mij helemaal niet in. Nee. Eerder Veen Groningen dan, daar was jij bij. Uh, het lijkt erop dat uh, Van Basten zijn ploeg uh, langzamer zeker naar zijn hand uh, uh, kan zetten. Uh, Finn Bogerson, die, die spits, hoe belangrijk is die? Maar vandaag niet, niet zo belangrijk, hoor, want hij maakte een doel met een penalty. En was eigenlijk op één kans naar redelijk onzichtbaar. Maar als je puur kijkt naar, uh, naar het Moyenne, heeft hij nu zes goals staan. Met de beker mee zelfs tiende, want hij maakte nog vier tegen de amateurs. Nou ja, dat, dat is waar hij waar voor staat. En voor de rest uh, zie je nu uh, toch eigenlijk voor het eerst wel echt een, een lijn bij, bij Heerenveen. Het zag eruit als een elftal verdediging stond ook goed. Kruiswijk was er niet, speelde weer met vier verdedigen. Schouwenleven zomer naast elkaar. Van La Parra kreeg weer iets terug van wat we vorig seizoen van hem zagen. Dus ja, uh, eerste helft was Groningen beter hoor. Maar Herenveen wint met 3-0. En dat zijn echt wel uitslagen die daar tellen in zo'n wedstrijd, een beladen wedstrijd. Ja, hoog krediet erbij gekregen. Ja. Van La Parra, zijn naam viel. Straks horen we hem zelf. Eerst Van Barsten over zijn buitenspeler. Ik denk dat, uh, dat de wedstrijd op zich heel veel over hem zegt. Hij is uh, een jongen die heel hard zijn best doet, die uh, fysiek goed in elkaar steekt, die technisch vaardig is, uh, maar die af en toe het overzicht uh, niet heeft. En uh, nou ja, weet je wel, dat is wel een beetje hoe hij uh, zeg maar, erin zit. En dat zien we ook. Uh, hij heeft uh, ja, wel met, uh, met regelmaat toch. Uh, ja, hoge pieken en, en mindere momenten. En uh, nou, dat is wat hij is. En uh, we, proberen er, uh, ja, uh, we doen er een hoop aan om zeg maar, meer controle, meer overzicht en dergelijke. Maar het is toch een, het is toch een actiespeler. Het is toch een momentenvoetballer. En uh, ja, daarbij is een jongen die zijn die liefhebber. En uh, ja, goed, daar, daarin uh, moeten we ja, hem proberen zo sterk mogelijk te uh, te maken en, en te houden. Iedereen die vorig jaar naar Heerenveen heeft gekeken en jou uh, veel heeft zien spelen als vervanger van of Asahidi of Nassing, dacht dat je dit seizoen rustig zou terugkeren. Wat is er gebeurd? Want je hebt toch voor ons gevoel te weinig gespeeld. Ja, zeker weten. Uh, ja. Ik zat uh, denk ik uh, zelf wel een beetje in een dip. En uh, ja, ik denk dat uh, iedereen wel een dip heeft natuurlijk. Iedereen zal hem ook wel krijgen. En, uh, het is maar net uh, hoe je eruit komt. En, uh, ja, het is altijd vervelend, maar ja, dat soort dingen worden erbij natuurlijk. Kan je uitleggen waarom het vandaag dan wel lukt? Uh, ja, vandaag lukt het wel, omdat ik uh, ja, ik werd veel gezocht door mijn medespelers en uh, ik kon eindelijk gewoon uh, mijn eigen spel spelen. Uh, ja, ik speelde eigenlijk zonder na te denken. En, uh, dat is eigenlijk het beste. Als je te veel gaat nadenken, dan gaan veel dingen fout. En nu uh, voelde ik me eigenlijk wel een beetje bevrijd. Kijk aan, een bevrijder van LaParra, dat gaat nog wat worden. Um, nou, Jeroen, verder nog dingen die je even bespreekbaar wil maken? Vanmorgen nee. bij het koffiezetapparaat bijvoorbeeld. Nou ja, ik heb wel wat meelijden met NAC. Die, uh, die hebben een uh, feestjaar, omdat ze honderd jaar bestaan... en het gaat echt heel slecht. Staan nou, uitgerekend en... die avond wonnen ze wel, gelukkig. Ja, maar staan één en het... laatste. En ik zag Karel ze gisteren staan na afloop voor onze camera's... en uh, een geweldige vent is. Maar, maar dat telt in dit soort situaties ook niet. En, en, en dan zie je iemand staan, toch een uh, geslagen persoon... waarvan je, waarvan je denkt, ja, als het, als het maar niet helemaal misgaat... want. Het is, echt, het is echt heel matig. Het is gewoon slecht. Strijd tegen degradatie, het hele seizoen zit eraan te komen. En uh, wat toch ook knap is, is FC Utrecht op de zesde plaats nu. Terwijl we toch met z'n allen daar in het begin van het seizoen ook voor riepen... van nou met die Wouters, dat wordt helemaal niets. Maar ondertussen uh, gewoon heel knap zesde... met een Mulenga en een Guerin die toch uh, belangrijk zijn. Ja. En Peck Pek wint bij uh, RKC. Ja, goed zo. Al het goede nieuws gaat. Dankjewel, bijna goed nieuws, wat, wat NAC betreft dan niet. Dankjewel, uh, Jeroen Nelshoff. Het is inmiddels uh, zeven minuten voor half elf. Twee dagen geleden is het nog maar dat de wielerwereld even op zijn kop stond... door een verklaring van het bestuur van de Rabobank. Vorige week verscheen het rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit, USADA. En voor ons maakt dit onderzoeksrapport van de USADA... Uh, de spreekwoordelijke maat meer dan vol. Het is genoeg. Ja, het is uh, genoeg, dat zei uh, de heer Brugging van het bestuur van de Rabobank. De wielerploeg uh, maakt een doorstart zonder naam van de sponsor op de shirts. De directeur van de wielerploeg is Harold Knebel... en hij doet uh, uh, zo goed zijn best om alles in goede banen te gaan leiden. Meneer Knebel, goedenavond. Goedenavond. Lekker weekend gehad? Beetje druk. Ja? Ja. Nou. Ik heb het telefoon niet losgelaten, denk ik. Dus dat uh, is... Uh... Nee, er komt nog wel op je af op dit weekend. Uh, veel reacties uh, ook. En uh, ja, we moeten meteen de draad weer oppakken. om, uh, zoals gezegd, de boel in goede banen te rijden. Ja, even over die reacties. Uh, het varieert heel erg, hè? Van uh, jullie laten de renners in de steek. tot uh, Ja, jullie zeg ik even, omdat ik u aan de lijn heb. <laughs> Van ja. jullie laten de renners in de steek. en tot uh, ze hebben groot gelijk. Jullie hebben groot gelijk. Ja. Wat, wat is de meest opvallende reactie uh, die u heeft gekregen? Ja, nou, dat is denk ik meer de ondersteuning voor, uh, voor de ideeën, de ambities die uh, binnen de ploeg leefden om uh, Nederlandse lente naar de top te brengen. En uh, ja, dat hij, uh, uh, als wij niet een doorstap kunnen maken, wat dat betreft uh, geknakt wordt. En dat, dat vindt hij toch wel zonde. Maar aan de andere kant is ook uh, de, de kwalificatie die hij is gegeven voor de wielerwereld als zodanig en natuurlijk ook een, een enorme hindernis om, uh, om verder te kunnen gaan. Ja, dat, dat snap ik. Maar ik, ik vroeg wat de opvallendste reactie was die u heeft gekregen. Ja. Ja. Uh, nou ja, de belangstelling laat ik zeggen van, van diverse uh, partijen die uh, willen praten over een doorstart. Dat, is, uh, ja. dat had ik uh, bij de bekendmaking uh, van, uh, van het bericht uh, niet meteen uh, verwacht. Maar op het moment van uh, de uitzending, uh, of tenminste de speech van de heer Brugink, uh, was het eerste verzoek tot een gesprek al binnen. Dus dat, uh, ja. dat was het merkelijk. En hoeveel zijn dat er inmiddels geworden? Nou, een aantal. Ik zou dat niet kwalificeren zeg maar. Nou ja, dat schrijf je toch op, afspraak met die en afspraak met die. Dus hoeveel afspraken ja, staan er? Ik, nu? ik schrijf ze zeker op. Ik heb ze ook voor me staan, die afspraken. Oh, kijk aan. En, nou maar zijn het er vijf, zes? O, waar moeten we op nou, een beetje aan denken? Daar ga ik niet op in, maar laten we zo zeggen dat, uh, dat, dat er uh, een aantal partijen zich hebben gemeld. En hoe serieus het dan is, dat zal komende weken blijken. Maar ik ben toch tevreden dat we in ieder geval in gesprek kunnen. Ja, één uh, uh, grote kandidaat heeft zich al gemeld, ook in de media. Fietsenfabrikant Giant. De uh, marketingmanager Tom Davis, die zei het volgende tegen ons: As of Monday, I will be on behalf of Giant in discussion with uh, the new team as to what is going to be. The, the future of the team with us involved in it. I mean the white label is is like a clean start but we're going to be a clean start. We're we're we're citing company that believes in a in a clean sport and um, so obviously the, we will be in discussions with them going forward now as to how it ends up for 2013. Ja, nou ja, goed, de, de, de, dat hoeft u dus niet meer te zeggen, want dat hebben ze zelf al gezegd, dat ze maandag ja. met, met u rond de tafel gaan zitten om, ja. uh, om te gaan praten. Wat is de insteek van dat gesprek, uh, uh, hoofdsponsor of subsponsor? Nou, er zijn, uh, we hebben al onder tafel gezeten gisteren. En uh, er zijn uh, drie varianten denkbaar. Gewoon het doorblijven blijven sponsoren wat de fietsmerk betreft. En wat grotere uh, belang uh, in, uh, in de ploeg. En dan wel hoogsponsoren. Dus het zijn drie varianten. En, en uh, wat is de meest waarschijnlijke variant die het gaat worden? Nou, dat kan ik niet zeggen. Omdat ik nog meerdere afspraken heb. En ik wil eerst alle partijen horen en spreken. voordat, uh, voordat we concreter gaan worden met, met een van, uh, van de partijen. Maar valt het dan alleen op geld? Nou, het gaat ook om een plan. Bedoel, het gaat om dat, dat de wielploegen allemaal een gezonde doorstart kunnen maken... als het enigszins mogelijk is, waardoor sportieve ambities kunnen worden waargemaakt. Ja. Ik denk dat dat het ja. mooiste is. Hè? Ja, nee, dat snap ik. Maar goed, kijk, uh, uh, Giant is natuurlijk een, een fietsenfabrikant. Die zit er nu al als materiaalsponsor in. Die kennen de wielenwereld als geen ander. Dat kan toch ook waardevol zijn voor iemand... Uh, nou, u, u, mij het belang van Giant dit uit te leggen, want we werken al vier jaar met ze samen. Dus, nee, ja, nou, denk... nou, daarom. Ik probeer het voor de luisteraar helder te maken dat het een potentiële. Okay, okay. Ja, nou, het is een producent van fietsen, de grootste producent ter wereld van fietsen. En uh, hun ambitie is uh, naast het, uh, het produceren van fietsen ook het produceren van kleding, sturen, wielen, banden, uh, helmen en dergelijke. Ze willen een totaal uh, sponsor worden. en dat is ook uh, zeg maar de insteek. Hoe zij naar, uh, naar de propositie van, uh, van een eventueel sponsorship, een uitgebreid sponsorship van de. Op te ja, ja, ja oké. Okay. Goed, en wanneer het zou er dan enige duidelijkheid uh, uh, moeten kunnen zijn? Ja, dat, dat, dat, ons eerste belang is om... Uh, om uh, de, de Vorm te geven zodat wij richting de UCI kunnen om een, een licentie te kunnen verkrijgen. Want die licentie is weer noodzakelijk om in de, in de hoogste regionen van de wielerwereld mee te kunnen doen. Mm. En dan ben je voor een sponsor ook interessanter. Dus ja, dat is mijn eerste, eerste aandachtspunt. Ja, dat moet, op, dat moet dan op korte termijn, kan ik me zo voorstellen, want je moet zo'n ja. inschrijving op tijd op tijd gaan doen. En dan de slotvraag: is het nog mogelijk dat een nieuwe sponsor ook dit seizoen dan al, of het komend seizoen al op, uh, op de borst verschijnt van de diverse renners? Uh, mogelijk is het zeker of het uh, waar gaat worden, dat weet ik nog niet. Maar uh, we proberen zo snel mogelijk toch wat duidelijkheid te krijgen. Zodat de renners en het personeel in ieder geval uh, ja, met, met meer vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. En, en ook de, de andere teams die hebben al te horen gekregen dat ze nog vanuit de Ramonbank in ieder geval een, een, een, een vierjarig contract uh, onderschrijven. Ja. Uh, maar als het ook voor de andere teams zou kunnen gelden, dat ze langer uh, kunnen blijven bestaan, dan zou het uh, fantastisch zijn. Ja, zeker. Goed meneer Nebel. dank u vriendelijk. Succes met de besprekingen, met name morgen dan. En doe de groeten ja. aan de heer Davies van, uh, van Giant. Ik zou het doen. Oké. Okay. Nou ja hoor. Goedenavond. Tot ziens. Maar er is meer morgen. Want tussen de afspraken van meneer door kan ik me ook zo voorstellen... dat hij met een schuine oog naar de UCI kijkt. Want uh, uh, ja, morgen komt er een uitspraak uh, met betrekking tot uh, de gevolgen... van uh, dat rapport over de dopingpraktijken van Lance Armstrong. Voor het eerst morgen spreekt de UCI zich uit uh, over, uh, over dat rapport. Wie de verslaggever Gio Lippens. Dan horen we dus of de UCI de schorsing van Armstrong overneemt. En dat is een onderdeel daarvan, klopt dat? Jazeker, dat is uh, toch wel het voornaamste onderdeel, denk ik, van de verklaring die morgen rond één uur uh, daar vanuit uh, Zwitserland zal, uh, zal plaatsvinden.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 Het is natuurlijk wel pikant, want op het moment dat zij zeggen... nou, we nemen die schorsing over, want we nemen het rapport serieus... dan moeten ze dus ook serieus nemen wat er over de UCI wordt gezegd. Uh, en ze worden nogal uh, bekritiseerd in dat rapport, beschuldigd ook. Veel uh, kritiek is er de afgelopen dagen ook uh, geweest... in de diverse media richting de UCI. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik verwacht niet dat ze daar morgen meteen mee naar buiten gaan komen. Hooguit dat ze gaan zeggen, oké, okay, we gaan het onderzoeken intern... en we gaan uh, toch eens uh, bekijken wat er allemaal in het verleden is gebeurd. Hè. We weten het allemaal wel, uh, de naam van Hein van Brugge... Uh, voormalig Nederlands UCI-baas, uh, ja, die valt veelvuldig. Hij zou uh, toch te nauwe banden hebben gehad met Lance Armstrong. Zou een oogje hebben dichtgeknepen als het ging om positieve dopingtesten. Dan moet ik eerlijk zeggen dat daar nu de afgelopen dagen vanuit Zwitserland ook alweer uh, andere verhalen over loskomen. Want die dopingtesten in de ronde van Zwitserland in 2001, waar Armstrong positief zou hebben getest... Daar blijkt nu uh, de baas van het laboratorium in Lausanne... maar goed, die zit ook weer heel dicht bij de UCI, moet ik dan eerlijk zeggen. Maar die, die roept nu in één keer weer van dat dat helemaal geen uh, positieve dopingtest was... dat het hooguit ging om een uh, verdachte uh, testresultaat. Uh, alleen één ding, uh, ze hebben in die tijd hebben ze de urinestalen uh, niet bewaard. Ze hebben ze vernietigd. Dat mocht toen nog gewoon. En uh, ja, dat, dat betekent gewoon dat het bewijs uh, op dit moment nergens meer te vinden is. Maar goed, er is heel veel aan de hand natuurlijk over dat verleden. Uh, natuurlijk de rol van de huidige voorzitter, Pat McQuaid... Ja, die, die zal daar ook zeker besproken gaan worden. Want daar weten we ook allemaal van dat het een protégé is van uh, Hein Verbrugge. Dus die oude Nederlandse ja. voorzitter van de, van de UCI. Verbrugge, die nog steeds als erevoorzitter in dat UCI-bestuur zit. Uh, die nog steeds heel veel te vertellen heeft. Ik kan me niet voorstellen dat daar helemaal niets gebeurt in, laten we zeggen, de komende maanden. Dus uh, ik ben alleen bang dat daar niet meteen morgen al duidelijkheid over komt. Dat er hooguit gezegd wordt: goed, we gaan eens een keer in ons eigen verleden gaan we, uh, graven en kijken uh, of of daar inderdaad dingen zijn gebeurd die ontoelaatbaar zijn. Ja, nou, we gaan het afwachten. Marcel Wintels hadden we eergisteren in de studio... de voorzitter van de KNWU. En die zei als de UCI niet gepast reageert en maatregelen neemt... dan gaan we misschien wel een alternatieve bond oprichten. Dus Daarom is dat ook heel belangrijk ja. inderdaad dat de UCI ook echt reageert. Want als ze dat niet doen, dan is natuurlijk Martel Wintels niet de enige die dat roept. Dan zijn er ook andere bonden die hetzelfde zullen ja. roepen. En voor je het weet heb je uh, ineens een tweede uh, profbond in de wereld naast de UCI. Ja, hij sloot het niet uit. Nou, we gaan het afwachten voor een spannende dag morgen. Dankjewel, uh, Gio Lippens. Inmiddels drie minuten over half elf. Um, Michel Butter, die was vandaag toe aan zijn... Vierde marathon, nou in, zou je zeggen. Nou, dat leed uit Noord-Holland, die uh, wilde een mooie tijd lopen. die tevens een startbewijs voor het WK van volgend jaar moest opleveren. Vandaag zou het zijn dag worden bij de Marathon van Amsterdam. Floris van Hoorn de butte deze dag. die begon in het Atletenhotel. Ja, even... Oké, okay, everybody. Let's <laughs> <Okay. Okay. Everybody. laughs> go down. Let's go down. Let's go down. down. Let's go down. twee uur voor de start van de marathon. Wat kan Michel hier? Hij is uh, verschrikkelijk goed in vorm. Het enige waar ik me een beetje zorgen over maak op dit moment is toch het steeds veranderende weer. En, uh, ja, nu is het gewoon windkracht 4-5 en uh, regen gehad. Maar ja, uh, ach, weet je, dat doet er op zich niet meer toe. Uh, als hij maar onder de 212 loopt. Is jullie voorbereiding anders geweest? De Voorbereiding is uh, prima geweest, uitstekend. Ja, anders dan. Uh, Marathon in het voorjaar, want je wil dan toch een beetje de winter uh, ontlopen in Nederland. Dus dan uh, zoeken we wel vaak uh, de warmte en de hoogte op. En nu zijn we in Zagmorris, Zwitserland geweest, maar dat is alweer uh, augustus. Dus de laatste acht weken gewoon lekker uh, thuis. Weer dan 37.000 mensen vandaag hier aan de start, waarbij 13.000 op de hele marathon. Please everybody, go to your start area. Tom Wiggers, een van de hazen van Michel Butter. We staan uh, kort voor de start van de marathon van Amsterdam. Wat heb jij voor opdracht meegekregen van Michel? Uh, nou, om een bepaald tempo te lopen. En dat is een, per kilometer 3 uh, minuten 5 seconden. Uh, dus dat is, het, dat is één, echt één taak van de haas. En daarnaast uh, is het taak om uh, ja, vooral een beetje rust in de groep te creëren. Om te doen het met drie hazen, nog twee Keniaanse jongens ook. En ik ben gewoon aangesteld om in het begin, in ieder geval tot, tot 21 kilometer. Om ook gewoon rust in de groep, tempo goed aan te voeren. Zodat ze gewoon goed uh, ja, en op weg zijn. Uh. Kijk eens even, hele snelle start daar natuurlijk van de mannen uit het Noord-Hollandse. We zien Ronald Schuur meteen aan de leiding gaan daar in de blauw met de hoofd bij Pip Tesla Michel Butter. En natuurlijk ook bij blauwvorenslijf van Butter kan hij zijn schade beperkt houden. Misschien tot een seconde of 10, 15. Dan is alles nog mogelijk. Wat daar komt Butter en het zal wel scherke 33 gaan worden. welk moment in de wedstrijd merk je het zit goed? Ik merkte al door dat ik gewoon fris zat op het tempo wat, we, wat de H.S. aangaven. Uh, maar wel dat we, dat we af en toe wat tijd uh, verloren. Dus, en ik wilde eigenlijk wel graag onder, in, ieder geval in de 2.10 in, in lopen. Het ging richting 2.11. Maar het gevoel was heel erg goed. En dan op een gegeven moment is het vanaf 33 voor de wind. Ik versnelde. En ik hoorde kilometers van onder de drie minuten. En toen dacht ik, ja, dit, dit, dit voelt gewoon zo super. En uh, toen heb ik heel gecontroleerd gelopen. Maar... Of je nou, ik, ik heb nooit bedacht het zit goed. Ik dacht, ik, ik heb echt afgezien. En ik heb alleen maar geprobeerd om het tempo hoog te houden. En geprobeerd. Uh, ja, ik kreeg op een gegeven moment wel wat last van. Ik zat tegen de kramp aan. En, uh, dus ik heb uiteindelijk gecontroleerd afgezien. van 212 1959 dat gaat dus nu gepulveren, dat gaat draaien, dat gaat het dus niet aan. Mies, Mies, ja, precies... hey man, goed joh, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, volwassen, volwassen. Ja, hoe nu verder? Nou, uh, ik ben heel erg blij dat ik al in dit stadium zit en dat, we, dat ik onder de 2 uur 10 loop. Uh, ik heb me gekwalificeerd voor de wereldkampioenschap in Moskou. Dat is, uh, dat is een doel. Dus we moeten even kijken of een voorjaarsmarathon past en of ik uh, graag weer een, uh, een tijdmarathon loop, uh, wil lopen of een strijdmarathon. Het lijkt me eerder dat ik, weer, dat ik misschien weer voor een snelle tijd ga omdat ik het najaar uh, voor de WK ga. En... Maar in ieder geval is het even van herstellen en het uh, zinken. Maar je maakt nu hele grote stappen. Dat is de er nog niet uit. Nee, dat is ook niet zo. Kijk, wat dat betreft uh, sta ik nog aan het begin van mijn marathoncarrière. Ik heb er nu inmiddels vier op zitten. En uh, we proberen elke keer weer uh, die grens op te zoeken. En uh, ja, ik heb trainingen gedaan. En, en, en ik hoop nu eigenlijk, die training, ja, door, door middel van grenzen terecht, te leggen, hoop ik nu dat dat weer een bepaalde basis is. Waardoor ik, wa, wa, wa, wa, waardoor ik vervolgens daar vandaan weer opnieuw uh, grens op kan zoeken. En op die manier uh, hoop ik stappen te blijven maken. Hoe kijk je nu terug op deze dag? Heel gelukkig. Heel gelukkig. Uh, ik, ik merkte wel uh, met de ochtend uh, bij het opstaan dat het, uh, dat het flink waaide. En dat het uh, lastige omstandigheden waren. Maar uh, de jongens, uh, de hazen van Dien hebben heel goed werk geleverd. En ik, kon, uh, nou, ik had wel vertrouwen in dat ik weer uh, hard kon eindigen. Ja, mooi gedaan. Michel Butter in deze bijdrage van uh, Floris van Hoorn. Nou, we moeten goed zoeken naar de Nederlanders... in de internationale autosport de laatste jaren. Laat staan in de Formule 1. Maar misschien gaat daar verandering in komen. De Limburgse coureur Robin Vreins heeft de titel in de Formula Renault 3.5 veroverd. Renault 3.5 klasse dus. En hij mag binnenkort testen in de Formule 1-wagen van Sauber. Dat is goed nieuws. Robin, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het om kampioen te zijn... Ja, hoe is het binnen te zijn? Ja, uh, wie had het als verwacht, hè? Dat het echt vanzelf nooit verwacht begint van te doen. Hier als uh, rookie aankomen en uh, ja, zo ervaren kloot aan de start. Dus jij kan het echt nooit verwachten. Het voelt natuurlijk zo, uh, zo goed. Hè? Het team is daar zo wat voor gewerkt. Uh, dat is je allemaal geweldig. Ja, dat kan ik geloven. Even over die laatste race. Er is nogal wat gebeurd tussen jou en je grote uh, rivaal, uh, Job Bianchi. Vertel eens, wat is er gebeurd? <tus> Ja, die zat de hele wedstrijd achter mij. En uh, die waren al heel goed uh, gezegd van ja, het begin van de wedstrijd. Maar uh, op een gegeven moment haalde hij me in in de eerste, uh, eerste bocht. En uh, ik zat daarna direct achter, natuurlijk. En de twee bochten later zat ik hem nog naast. En uh, ja, hij stuurde wel gewoon in aan mij. En orakel elkaar aan van de baan. Was gewoon netjes de, uh, wiel tegen wiel naast. Dus uh, ja, voor mij was het een reden, maar ik was natuurlijk wel, ik kwam er redelijk ver. Maar ik had er wel in en uh, voor mij was er uh, niet veel aan de hand. Nee, nou ja, volgens hem wel. Ten eerste verloor hij toen uh, het kampioenschap en uh, hij heeft een klacht ingediend. Je bent bij de jury geweest, uh, daar kom je net vandaan. Hoe is het afgelopen? Ja, ik heb tot drie uur gezeten met de stoel. Want hij het het ingediend van die uh, van het ongeluk. Uh, ja, uh, ik heb wel een 50 seconden penalty gekregen. Dat was oftewel een drive through penalty, maar de rest was er wel voorbij. Dus ik kreeg een 50 seconden penalty. Uh, dat ben ik niet zevende geworden, zoals ik uh, gefinigd werd, maar het wordt niet in de top 10, maar dat maakt voor de rest niks uit. Dus ik ben toch uh, toezien geworden, maar ja, uh, ik denk wel dat zij dan verder in beroep gaan, dus ze willen wel een betere straf hebben. Ik heb gehoord dat ze mij willen disqualificeren voor het, uh, het hele weekend, dus uh, ja, daar gaat het misschien wel van uh, rechtstreek voor worden, dus we zien wel wat eruit komt. Maar ja. Kijk, die, uh, iedereen zit achter hem. Van uh, bijvoorbeeld uh, Ferrari en uh, die jongen is heel ervaren Dus je moest kapje worden. dat zat heel veel druk op hem. En ik was ons rokje zijn. Dus dat maakt het natuurlijk wel uh, extra erger als ik kapje word en hij niet. Mm. Dus je hebt er wel volledig voor om, uh, om een rechtzakkerband te, te maken en alles. Ja, dus gezichtverlies, dat zit er misschien ook nog een klein beetje achter. Uh, maar maakt het uit op jouw kans om eventueel te testen in de Formule 1 bij de Sauber? Dat maakt toch niks uit? Nee, dat maakt toch recht niks uit. nee. Nee. Nu we het daar toch over hebben, hoe, hoe is dat om, uh, om de, in de wetenschap dan dat je in een Formule 1 wagen kan gaan stappen en kan gaan testen? Ja, natuurlijk. Het begin van, uh, van de weekend ben ik natuurlijk helemaal volgens de techniek. Dus uh, ik kan nu eindelijk ja, gaan genieten van uh, de komende drie weken dat ik in fleren te mag zitten. Uh, ik heb al een keer aan de speel gezeten in Red Bull in Moskou. Maar dat was een, een demo, dat was met demobanden. Die motor oh, de was uh, omlaag geschroefd, dus dat was niet echt een vermenigde auto. En op had je het gevoel wel een beetje. Maar ja, uh, nu is het echt met de grote jongens meedoen. Dus, eh. Uh, Kijk, ja, we mogen zelf al een beetje spreken daar. Dan komt er nog meer uit. Ja. Uh, uh, wat is het grootste verschil tussen de wagen waar je nu in rijdt en de Formule 1? Uh, ik denk persoonlijk, uh, de banden zijn anders. Je moet anders met de banden omgaan. Je ja, hebt natuurlijk wel meer dan vooral als uh, op die auto, maar ik denk persoonlijk dat er niet heel veel verschil op zit. Dus uh, ja, vooral de banden. En natuurlijk, je ja, hebt veel meer vermogen, dus je moet er zo dus goed omgaan. Dus niet dat je naar een bocht direct volgens af gaat, want als je ja, af met de kaan neer trapt, dat, dat, dat, dat beweegt wel, dus daar moet je mee opletten. Ja. Geld is ook een groot verschil, hè? In de Formule 1 gaat veel meer geld in om. Meestal moet je geld meenemen om een stoeltje te kunnen bemachtigen. Heb je geld genoeg om dat te doen eventueel? Uh, ja, ik moet echt puur alleen om het, uh, om het talent doen. Uh, dus, dus ja, geld, geld heb ik niet. Dus uh, ja, dus het maakt het liever natuurlijk wel wat harder voor mij. Maar uh, ja, het doel is best. En hopelijk kan ik het team bewijzen dat ik wel uh, in goede vorm ben... En, uh, en laten zien dat ik uh, hard aan de rij ben vandaag. Ja, in het gunstigste geval, wanneer kunnen we je dan in de Formule 1 zien? Ik heb geen idee. Ik zeg, ik doe mijn best. En natuurlijk uh, ik al een voor een jaar al. Maar uh, dan moet er wel plaats, plaats voor me zijn. En dan uh, moet alles meewerken. Maar ja, we doen ons best. En uh, zien we al wanneer ik. Ja, voorlopig maar even genieten. En ga je het kampioenschap nu wel vieren, ondanks al die protesten? Ja, zeker. Vanavond de prijs trekken. Dus wordt gewoon gehuldig als kampioen. En daarna zijn eh, het wel een feestje neer. Zo is het. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Doei, dankjewel. Robin Freins was dat. Uh, de Formule 1-coureur wellicht binnenkort. Als u vanmiddag heeft geluisterd dan langs de lijnen weten we het. In het Rotterdamse topsportcentrum werd dit week gejuicht om de nationale titels. Veertien titels werden er verdeeld. Maar slechts weinig namen daarvan klinken ons bekend in de oren. Over het hoe. En het waarom hoort u Matthijs Weststraten. Het was hier in Rotterdam dit weekend een beetje het bal der afwezigen. Namen als Edith Bos, Elisabeth Willeboortse, broertjes Elmond en Henk Grol. Voor hen kwam dit NK te vroeg na alle Olympische inspanningen... van ruim twee maanden geleden alweer. Bondscoach van de dames Marjolein van Une vindt die afzeggingen overigens vanzelfsprekend. Nou, het is heel moeilijk te voorkomen, want de sporters zijn gewoon vier jaar lang bezig alleen maar toeleven naar de Olympische Spelen. En twee maanden later zou je er weer op een NK moeten gaan staan. Ja, dat, dat werkt dus, 910 keer werkt dat dus niet. Hoe werkt dat? Laat je ze daar vrij in? Mogen ze die keuze zelf maken of geven ze toch een dringend advies? Nee hoor, ik vind die de keuze is helemaal voor hun zichzelf. Kijk, de een heeft wat meer tijd nodig. Om met bepaalde dingen om te gaan als een ander. Kijk, heb je een medaille gehaald, dan kom je vaak in de euforie. Word je geleefd, dan word je, word je in allerlei huldigingen en allerlei dingen toegebracht. Ja, dan kom je zelfs gewoon in een heel ander traject even terecht. En dat geldt ook natuurlijk als je het niet gedaan hebt op de spelen. Dan heb je ook met een bepaalde teleurstelling te maken. Ja, en of je dan nou zo nodig binnen twee maanden alweer een NK moet staan, dat, dat betwijfel ik. Eén topper was het dit weekend wel. Jules Fransen in de klasse tot 57 kilogram. En zij deed waar ze voor gekomen was. Winnen, maar niet zonder slagafstoot. In die klasse is de concurrentie groot en lijkt nog groter te worden. Sanne Verhagen is 20 jaar en ze won vorige maand zilver op de World Cup van Rome. Ook dit NK staat ze goed te judoën. Ze verslaat namelijk titelverdedigster Shireen Richardson en vecht zich ogenschijnlijk met gemak.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 ja, het komt er niet gewoon uit. Of in ieder geval niet op dit NK komt het eruit. En ik hoop dat dat over vier weken ook weer gebeurt. We gaan aan deze lijn verder en dan kan er mooie dingen gaan gebeuren. Ja, de titel is dan wel binnen. Maar dat het de komende jaren spannend gaat worden in die klasse min 57 staat wel vast. Toch, Marjolein van Une? Ik denk dat zij de komende vier jaar met Sanne Wagen en mogelijk met Carla Grol die er nu niet deelneemt, maar zeker ook uh, voor de komende vier jaar meiden zijn... die in die klasse gaat, uiteindelijk gaan bepalen wie naar de speler straks gaat. Ja, want je zou het bijna vergeten, Jean-François is ook nog maar 22. Ja. Dus die komt eigenlijk ook nog maar net kijken. Ja, het zijn eigenlijk allemaal meiden, uh, allemaal de 123. Bij de mannen dus ook die matige bezetting dit weekend. En dus, ons coach Maarten Arends, wat is jouw belangrijkste missie dit weekend? Nou, een beetje scouten, een beetje kijken hoe de jeugdige talenten het doen. En, en, nou, dat is een beetje mijn missie. Ja. Voor de komende periodes heb ik gewoon een aantal nieuwe gewichtsklassen goed bezet nodig. Dus daar zit ik naar te kijken. Ja, er zitten een aantal hier ook eens in, uh, laten we maar noemen, de hersen van hun uh, carrière. Is dat iets waar je echt heel nadrukkelijk al mee bezig bent? Nee, ja. de, de jongens die eraan moeten komen in 66 kilo, 81, 90, daar zit ik gewoon naar te kijken. Daar zoek ik gewoon nieuwe mensen. Dus, uh, ja. en wat zijn jouw belangrijkste conclusies tot nu toe? Ik heb 66 gisteren een hele leuke wedstrijd gezien. Dat is ook een gewicht waar ik me ja, eigenlijk wel wil gaan plaatsen in Rio. Dus uh, ja, dat ziet er goed uit. Ik vind de junioren uh, als meest een beetje zenuwachtig overkomen. Maar ja, dat komt dus in NK-senioren staan. Maar uh, nou er zit potentie in. Zowel Arends als Van Une zitten hier dus vooral om te observeren. Arends kan zich beperken tot de mannen. Maar Van Une zit zich misschien al wat breder te oriënteren dan alleen de vrouwen. Zij is namelijk de belangrijkste kandidaat om de inmiddels gestopte technisch directeur Cor van de Geest op te volgen. Ik vind het zelf ook dat ik een hele goede kandidaat ben voor de technische directeurfunctie. Dat ja. vind ik zeker. Je hebt ook gesolliciteerd? Ik uh, heb niet gesolliciteerd. Ik heb al een half jaar geleden mijn ambitie uitgesproken. En het is nu maar aan de Jurebond Nederland waar ze hun voor gaan kiezen. Ja. Dat zou betekenen dat er een uh, einde, als het zover komt, een einde komt aan een hele lange periode als bondscoach. Dat is ook wel bijzonder. Hè? Ja, dat zou heel bijzonder zijn. Maar ik ga eerst maar even rustig afwachten... Want ik weet nooit hoe dat gaat bij die Rond Nederland. Nee, daar zal altijd maar afwachten. Goed, dat gaan wij dan ook doen. Bijdrage van uh, Matthijs Weststraten was dat vanuit uh, Rotterdam... waar dus in het topsportcentrum dit weekend eindig werd... om de nationale titels. Ja, en dan de Nederlandse veldrijders. Die presteerden uitstekend bij de eerste cross uit de Wereldbeker-cyclus. In het Tsjechische Tabor won Sanne van Paasen de wedstrijd bij de vrouwen. En bij de mannen zorgde Lars van der Haar voor een verrassende tweede plaats. Hij maakte zijn debuut in de Wereldbeker. Dag Lars, goedenavond. Goedenavond. Ja, je zit in de, in de camper onderweg, hè? Ja, we zijn onderweg naar huis. Uh, we zullen het niet in één keer hebben, maar uh, dan slapen we even onderweg. Nou, je moet wat over hebben voor je sport. Ja, klopt. Volgende week mogen we weer naar Tsjechië, dus uh, oh. allemaal hartstikke leuk. Waarom blijf je dan niet? Dat ik dinsdag nog in Nederlandse woorden de nacht van woordenrijding cross. Goeie genade. Maar goed, in jouw geval uh, is het de moeite wel waard. Het tweede, in je eerste ja. cross. Hoe krijg je het voor elkaar? Uh, heel handig. Nee, uh, ja, ik had een goede start en vanaf uh, dat moment zit ik goed mee in de wedstrijd. En uh, ja, ze weten gelukkig dat het bij mij nog niet is om de wedstrijd te maken. Dus ja, uh, ik. Uh, ik ga mee en, uh, en ik blijf zo hard fietsen als ik kan tot aan het einde. Ja. Je mag nog meedoen met de belofte. Je bent ook weer dat kampioen bij de belofte. Dan zeggen ze vaak van ja, je moet zo'n jongen niet te vroeg brengen. Hoe weten we zeker dat jij niet te vroeg wordt gebracht? Nou, ik rijd gewoon uh, een gereduceerd programma. Ik geloof dat uh, de echte cross die rijden zo'n uh, zo 40, 42 crossen dit jaar. En ik rij er uh, maximaal 30. Ik, uh, ik rijd gewoon een paar... Uh, Dubbele weekenden niet, zodat ik gewoon met wat meer uh, fitheid en rust uh, aan de start kan staan. Ja. Even terug naar de wedstrijd van vandaag. Je verslaat de wereldkampioen Niels Albert. Hoe is dat? Ja, gaaf. Ja, het is in een sprint. Dat is wel een van mijn sterkste punten als, wapen, als eindwapen. Dus uh, de kans was ook wel groot dat ik hem zou kunnen verslaan. Maar uh, om zoiets te doen, uh, toen ik over de finish kwam, dacht ik, oh, het is toch wel een beetje raar dat je ja, de wereldkampioen bij de Post verslaat. Ja. Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken? Ja, gewoon uh, zoveel mogelijk eigenlijk, is, moet ik zeggen, ik wil gewoon uh, zo lang mogelijk een carrière in de cross hebben en, uh, en er zoveel mogelijk uit halen en uh, graag in jaren echt de beste te zijn. Wereldkampioen worden? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En maar en ik wil daar ook klassementen mee. ja En als je, uh, wereld, je zegt wereldkampioen worden, ik geloof dat binnenkort, uh, of dit seizoen, is het wereldkampioenschap in Amerika? Ja, dat komt Daar ga je ook naartoe? Ja, ja, ik heb nu top 8 gereden, dus uh, ben ik al zeker van het ticket. Deze week natuurlijk het grote nieuws met betrekking tot de Rabobank. Hoe is dat in het uh, veldrijpeloton aangekomen? Ja, het is dus, uh, met uh, gemengde gevoelens aangekomen. Uh, wij kregen al wel snel te horen dat de Rabobank ons wel zou blijven sponsoren. Ja, dat is natuurlijk toch uh, ja, even een beetje anders met de mensen die je kent uh, in de portbloed. Dan denk je toch van ja... Uh, we zijn blij, maar uh, ook weer niet helemaal natuurlijk. Want het blijft natuurlijk een grote klap voor de wielersport. En uh, maar ja, wij wij vertrekken, wij vertrokken s'avonds al uh, naar Tsjechië. Dus uiteindelijk heb ik er daarna niet zo heel veel meer over nagedacht. Hmm. Maar hoe, hoe wordt er over het algemeen ge gereageerd? Is het wel van ja, we begrijpen het wel of is het alleen maar van ja jammer? Ja, allebei. Het is, het is jammer. En daarna ja, aan de andere kant begrijpen het ook. Het is natuurlijk toch een, uh, ja, een 17-jarige sponsor die. Uh, die eruit stapt. En uh, ja, als je verhaalbank zei, dan zei je wielrennen. Dat was 1 uh, en 2. Ja. Is, is doping überhaupt een item in, de, in het veldrijden? Nee, dus uh, ja, in elke sport is het natuurlijk wel, maar in het veldrijden is het gewoon uh, ja, een stuk minder. Uh, je hoort er niet veel van, het wordt uh, weinig gebruikt. En, uh, ja, het is natuurlijk wel een iets mindere sport uh, waar, je, waar, je, zoals, waar je geen Tour de rijdt of zo. Dat je elke dag uh, aan de start met explosiviteit en techniek ook. Ja, je hebt het eigenlijk niet nodig? Nee, je hebt het zeker niet nodig. Nee. Dat, kunnen, dat heb ik vandaag laten zien, denk ik. Ja, dat is duidelijk. Dus nu dus de nacht van Woerden en dan volgende week weer terug naar Tsjechië. Ja, dat klopt. Gelukkig. Een stukje, een stukje dichterbij. Ja. Nou, uh, goede reis nog. Ja, dankjewel. En op naar de volgende... En, een, laten we zeggen, de nummer één plaats. We gaan we proberen. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Lars van der Haar was zat onderweg in de camper onderweg naar Nederland. Het is wat. Dan vervolgens in de Nacht van Woerden, ook mooi. En dan weer terug naar Tsjechië om de volgende rit te gaan doen. Marjanne Vos die rijdt op 25 november in Gieten. Haar eerste veldrit van het seizoen. En na de race in Drenthe gaat Vos met de wegploeg op trainingskamp in Zuid-Afrika. En ze pikt het uh, veldrijden dan eind december weer op. Er zijn der nogal wat uh, reacties uh, op uh, het stoppen van de Rabobank. Ook Tom Bonen heeft zich nu uitgesproken. Hij is niet echt positief. Hij heeft weinig begrip voor het besluit van de Rabobank om te stoppen met, uh, met de sponsoring. Hij zegt uh, ik vind het wel een mokerslag dat een sponsor als Rabobank na al die jaren stopt. Dat ze niet geloven dat het nog goed komt, dat vindt hij heel erg dom, zegt hij. Ik werd kwaad toen ik het hoorde. Rabobank is een ploeg die barst van het jonge talent. Het is zonde dat die jongens nu geen kans meer krijgen. Uh, trouwens uh, ook nog een uitspraak over, uh, over Hein Verbrugge. Hij zegt dat er eindelijk eens uh, duidelijkheid moet komen over wat er nou allemaal niet gebeurd is. Het is tijd om de hele mestpot eens te kuizen, zo zegt hij. Letterlijk goed voor wat het waard is. Dan Inge Dekker, die heeft op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijd... Eh, Korte baan in Berlijn een zilveren medaille in de wacht gesleept. Dekker, die eh, gisteren al twee bronzen medailles had gewonnen... werd tweede op de 50 meter vlinderslag. De Drense was eh, met eh, 25,98, maar twee honderdste langzamer... dan de Italiaanse Bianchi. Dekker neemt eh, na het wereldbekercircuit anderhalf jaar pauze... om zich op haar studie te richten. Juri Verlinde die greep op de 100 meter vlinderslag naast de medaille. Hij werd vierde. En dan gaan we eens kijken wat er over de grens gebeurde. Zoal bijvoorbeeld in Italië, Genua tegen AS Roma eindigde in 2-4. We zitten in Spanje die alles is afgelopen. Suna tegen Real Betis eindigt in 0-0. En in Duitsland heeft Raffa van der Vaart met Hamburger SV... een pijnlijke nederlaag geleden op eigen veld. Waar Stuttgart met 1-0 te sterk... HSV zakte daardoor naar de tiende plek in de Bundesliga. In de België houdt standaard luiktrainer Ron Jans... slechte herinneringen over aan de Waalse derby tegen Bergen. Lang leek het duel af te steven op 1-1. Een gelijkspel, maar uiteindelijk verloor standaard met 3-1. En AIK heeft in de Zweedse competitie een prima generatie afgewerkt voor het Europa League-duel met PSV. Rottenburg werd met uh, wordt de Aik met 1-0 verslagen. Aik staat vierde in de Zweedse competitie. Zometeen het oog met John Jansen van Galen. Maar wat gebeurde er veel het afgelopen weekende? Pedro, hij maakt 3-3. Pedro maakt 3-3 een verdekt schot uit de punt van de 16.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 Chanty komt op het 5 meter gebied en wordt achterover gekopt en uiteindelijk binnengeschoten door Castanjos. 2-0 voor VVV tegen Feyenoord. Het uh, doelpunt valt twee minuten na de openingstreffer van Turk. en komt op naam van notabene de rechtsbek. Guus Job en om het nog leuker te maken. Hij schiet met links. Daar is hij dan toch. De 2-2 van PSP. En het doelpunt is opnieuw van de captain. Het is Kevin Strootman. 0-3 is het geworden. En wie anders dan Boni maakt het goaltje. Maakt de goal voor Vitesse, moet ik zeggen. Zijn tiende al van dit seizoen. Dat is toch sensationeel wat hier gebeurd is in twee minuten tijd. Want AZ NEC is van 0-0 naar 0-2 gegaan. Hij staat al op 5 doelpunt. Dit is de kans van Heerenveen om op 2-0 te komen. Hij schiet er maar in, Heel cool, Heel koud. Dus gewoon hier de bovenhoek. Even wat consternatie op het veld, want veel bloed in het gezicht bij het jukbeen. De verdediger van Willem 2 Haastroep. Nou ja, het is misschien nog wat vroeg om te zeggen, maar dat lijkt me wel beslist. Zwolle komt namelijk op 0-2, doelpunt van Reiniers. 3-0 van La Parra. Geknoei in de verdediging van FCU Groningen. Judith die won het duel, legde de bal terug naar de rand van de 16. En daar stond Van La Parra klaar. Matafs met een wippertje over de doelman nee, Tim PSV en aan de zijkant vliegt Ernest Gaberdas, die stent van PSV. Dit advocaat in de harmen en dit succesje kan Mataspel wel gebruiken. Een prachtig doelpunt zet uh, Feyenoord op 3-2 voor, omdat dat doelpunt van Pelle is op aangeven van Verhoek. En zo is Feyenoord helemaal boven Jan.